suelta me, mía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 Door de overwinning heeft Federer tennisgeschiedenis geschreven. Hij heeft nu 15 Grand Slam titels behaald en daarmee het record van Pete Sampers verbeterd. Sampers woonde de wedstrijd bij, net als de andere meervoudige Wimbledon kampioen Björn Borg. Voor Sampers was het de eerste keer na zijn zeven titels in Londen dat hij terugkeerde op Wimbledon. Federer staat na zijn Grand Slam titel nu ook weer eerste op de wereldranglijst.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 omdat het land de corruptie niet voldoende bestrijdt. Op het Leidseplein in Amsterdam heeft een taxichauffeur vannacht een man zo ernstig mishandeld... dat hij vanmiddag in het ziekenhuis is overleden. De chauffeur is aangehouden. Het slachtoffer van 44 werd tijdens een ruzie in elkaar geslagen. Er zijn al tijden veel klachten over de taxistandplaatsen op het Leidseplein. De chauffeurs zouden korte ritten weigeren, veel te hoge prijzen vragen en klanten intimideren. Het Nederlandse bevoorradingsconvooi in Afghanistan, dat onderweg grote problemen heeft gehad, is aangekomen in Kandahar. Dat is twee dagen later dan gepland. Het convooi is onderweg maal op een bermbom gereden en enkele malen aangevallen door talibanstrijders. Daarbij zijn zeven Nederlandse militairen gewond geraakt. Gedurende het laatste deel van de tocht werd het convooi begeleid door een Amerikaanse eenheid, die speciaal daarvoor uit Kandahar was gekomen.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 Beste luisteraars bij Inspiratieradio, mijn naam is Christel van Wingerden. Dit programma behandelt onderwerpen over zelfontwikkeling en geaarde spiritualiteit. En vandaag hebben we Lis Lafors in de uitzending en we gaan praten over waardevol leiderschap. Verder in dit programma lezen we de agenda voor met activiteiten en evenementen in de regio op gebied van persoonlijke ontwikkeling. En we sluiten de uitzending af met een mooie tekst, vandaag voorgelezen door Lis Lafors. We gaan nu eerst luisteren naar een nummer van Lauren Hill met The Miseducation of Lauren Hill. Ja. Seems so far away, and life squeezes so tight that I can't breathe, and every time I've tried to be what someone else thought of me, so caught up, I was unable to, to achieve. It wasn't me Is bij ons in de studio. Dankjewel. Ik uh, ben heel blij je mag uh, te mogen ontvangen bij ons. En, uh, in het dagelijks leven ben je werkzaam als trainer, coach en uh, adviseur op het gebied van spiritualiteit in business. Ja, dat klopt. Persoonlijke ontwikkeling, veranderprocessen en menselijke waarden in mens en organisatie. En uh, vertel nog eens meer over jezelf. Um, nou, ik ben ooit uh, afgestudeerd als bedrijfseekanoon. Mm -hmm. um, maar al heel snel uh, stortte ik eigenlijk in destijds. Uh, ik kreeg een, uh, een fikse burn-out. Wat voor mij een moment was om eens na te denken van, God, waar ben ik mee bezig? Ja. En uh, is dit wat ik uh, daadwerkelijk wil? Uh, ik ben toen een, uh, een opleiding Chinese geneeswijze, iets heel anders gaan doen. Waar heb je die opleiding gevolgd? Die heb ik uh, bij Qingbai uh, gevolgd, in Nijmegen. Oké. Okay. En uh, van daaruit ook met een praktijk begonnen in accupuntuur. Nou, dan is dat volgens mij wat ik uh, ja, vond ook heel erg leuk. Was ook een soort thuiskomen eerlijk gezegd. Doe je dat nog steeds, die accupuntuur? Ik, ik gebruik het nog wel als een soort van ontspanningstechniek. zeg maar. Okay. Om mensen die, uh, zeker in coachingsgesprek als mensen toch wel erg vast in hun hoofd. Ja. Om ze meer naar ontspanning te brengen en dan meer bij hun gevoel te brengen. Daar die gebruik die dokaal, ik het voor. op te heffen, zeg Precies, maar. Precies, ja. Ja. ja. Maar ja. het is, uh, je hebt... Meld je dat, staat dat ook vermeld zeg maar, bij jouw praktijk dat je dat doet? Of is het, het staat meer... vermeld dat ik acupressuur en, uh, en ja, healing ja. Zeg maar, gebruik. Ja? Um, en het is altijd natuurlijk uh, een vraag of mensen dat wensen, of ze ja, die, ja. He, van die techniek en van die dingen ook gebruik kunnen maken. Precies. Ja. Ja, ja. En uh, hoe is dat nou begonnen bij jou, die, die ontwikkeling? Hebt? Is dat echt begonnen na die burn-out, zeg maar? Ik denk, dat jouw ommekeer? Ja, dat was wel een duidelijke ommekeer. Ik denk eerlijk gezegd, als ik terugkijk ben ik als kind was ik al heel gevoelig. En dan had ik absoluut een, een, een lijntje, zeg ja. maar. Een ja, lijntje naar boven. Een <laughs> lijntje naar boven. Uh, was ik me ook al heel bewust van dingen. Maar dat is, dat is gewoon weggestopt. Weg omdat ik natuurlijk ja. ook, zeker met de bedrijfseconomie en een hele... Ik kom uit een ondernemingsgezin. Ook uit een harde hard niet emotionele Ratio. Uh, ratio, ratio ja. wereld ja. Dus dat is een beetje weggestopt. En mm -hmm. door die burn-out is het inderdaad... Uh, nou ja, ik lag twee jaar om, uh, om wel geteld in mijn bed. Zonder dat ik iets kon. En dat is natuurlijk een periode waarin je... Als je het hebt over ratio, mijn hoofd mm. kon helemaal niks meer. Nee, dus nee. het was een soort van... ja Geen beslissing vanuit mijzelf. Maar gewoon een, een, een moment waar ik inderdaad weer terugging naar mijn gevoel. Ik was al blij als een vogeltje aan de, op de vensterbank aan, aan het zingen was. Hè. En dan weer die, die kleine dingen weer. En ik ging ook merken dat, dat dat stuk, dat kwam ook weer heel sterk naar boven. Ook het intuïtieve. en het uh, ja. Wel mooi eigenlijk, achteraf gezien. Alleen op dat moment dacht je daar natuurlijk heel anders over. De eerste twee jaar heb ik gevochten en gestreden en ja. gedaan en ja. getrapt. Tegen het feit dat dat met me overkwam. Als ja. je 24 bent en denkt dat je je carrière gaat beginnen ja. eigenlijk en uh, dat je die stap gaat maken. Dan is dat niet iets waar je op zit te wachten. Dan word je teruggefloten. Dan word je teruggefloten, dat is een harde klap. Mm -hmm. uh, achteraf gezien is het de meest... Nou ja, wonderbaarlijk en prachtige ervaring. En, en zeker op tijd, uh, ja. Nee, is mooie spirituele ontwikkeling eigenlijk Absoluut. Uh, geweest. Absoluut. Had ik niet meer willen weten. Je ja. gebruikt die ervaring ook in jouw praktijk. Hè? Jij uh, als ervaringsdeskundige eigenlijk. Ja. ja. Dus er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die in deze tijd uh, met burn-out te maken hebben. Hoe, uh, als er bij jou iemand komt die dus met een burn-out te maken heeft, hoe ga je daarmee om? Nou, ten eerste, is het, wat, wat de, de, je moet gaan zoeken waar het vandaan komt, en dat is natuurlijk niet altijd hetzelfde. Nee. En uh, je zegt, je gebruikt je eigen ervaring, ja, maar de, de, de, het gevaar altijd ligt bij als je eigen ervaring hebt dat je mm. ook gaat denken dat alles dus verloopt volgens de ontwikkeling zoals ik hem zelf heb mm. doorgemaakt. Hè? Dus het is enorm uh, kijken samen met die anderen van, goh, wat, wat, waar komt dit vandaan? Waaruit is dit ontstaan? Wat is er bij jou aan de hand? Ja. En dan uh, kijken wat er voor behandeling nodig is. Ja, ja. Ja. Ja. Als mensen bij jou komen hè, in de praktijk... Um uh, gaat dat ook via een intakegesprek? Dat je eerst gaat ja. kijken van uh, wat, uh, wat kunnen we voor elkaar betekenen? En eerst kijken of het klikt, natuurlijk. Het is, dat is heel belangrijk, ja. hè? want dat ja. ken ik ook uit mijn eigen ervaring met therapeuten of met mensen waar je. Dat, die, die klik moet er zijn. Want dan, er gaat, zijn. dan gaat het Precies. pas werken. Hè? En dan stelt een ander zich ook meer open voor Absoluut. wat je kan geven. Dus er is altijd een intakegesprek van bij mij is dat een half uur. Mm -hmm. En dan kijken we gewoon van uh, is die klik er inderdaad nadien? En ja. gaan we verder met elkaar of niet? En dat de, in alle vrijheid. En, uh, ja. Ja. en uh, is dat eerste gesprek? Is dat, uh, zijn er kosten aan verbonden? Of? Het eerste half uur is gratis, en oh, okay. beslissen mensen om dan verder te gaan, zeg maar, dan, ja. dan gaat er mee te lopen. Dan gaat dan dan, uh, lopen ja. Ja. Ja, zoals ja. dat uh, gebruikelijk is, inderdaad. Ja. We gaan straks uh, verder praten met Liz over uh, business spiritualiteit. En we gaan nu naar een mooi nummer luisteren van Nick of Time Bonnie Raitt... Zo Liz, uh, we gaan verder praten over uh, waardevol leiderschap. Een succesvolle onderneming beschikt zowel over corporatieve deskundigheid als over corporatieve spiritualiteit. Al dus professor Dr. Paul de Blot. Nou, even voor de luisteraars thuis. Paul de Blot is hoogleraar op Universiteit Nijerode en doseert daar sinds twee jaar business spiritualiteit. Uh, Liz, je hebt onlangs een artikel gepubliceerd in het business spiritualiteit magazine Nijerode om precies te zijn nummer 5 van dit jaar. Ja, dat heb ik Fitness. samen met Erik Robertson overigens uh, geschreven. Mm -hmm. Dat is wel fijn om dat te benoemen. Ja. Uh, dat ging over uh, een menselijke waardemodel... wat ik onder andere uh, gebruik in trainingen. Wat wij eigenlijk gebruiken, want daarin werk ik samen met Erik Robertson. Hoe heet 5. dat artikel, zei je? Uh, uh, menselijke waarden in uh, leiderschap. Ja. Heb je dat zelf uh, ontworpen of bedacht? Nee, het, het, het waardemodel komt uit India. Oké, okay. ja. kun je daar nog wat meer over vertellen? Ja, dat is eigenlijk ontwikkeld uh, door een spirituele leraar daar. Ja. Uh, Sai Baba is zijn naam. Ja. Uh, en het wordt daar gebruikt heel veel in onderwijs, uh, sowieso lager tot een, een middelbaar, hoger en universitair. En ja. in het bedrijfsleven wordt het ingevoerd. Uh, in India. Punten. Ja. Ja, en over eigenlijk heel de wereld, want het wordt vanuit, er komen heel veel mensen ook naar zijn, wat je dan noemt, een ascham. Ja. En van daar worden veel conferenties. Vorig jaar ben ik ook zelf naar zo'n conferentie geweest. Ja. En daar uh, krijg je dan inderdaad onderricht, onder andere. Hè. En dan wordt het ja. uh, sprekers over menswaardemodel en dat wordt zo over heel de wereld eigenlijk uitgezet. Mooi. Ja, dat is zeker heel mooi, ja. Ja. En is dat... Uh, jij gaat zelf ook naar India. Ja. ja. En, en ben je ooit eerder naar India geweest? Of heb je dat... Nee, het is, ik ben denk ik... Uh, nou, misschien al wel 14 jaar geleden of zo was het de eerste keer. Ja. En daarna ben ik nog twee keer geweest. En over een, drie dagen zit ik er weer. Zit je er weer? Hè? Fantastisch. Voor een maand, ja. ja. ja. We gaan ja. nog eens verder over dat artikel uh, in Nijenrode. Hoe is dat ja. eigenlijk tot stand gekomen? Uh, dat je dat geschreven hebt samen met jouw uh, collega? Nou, dat was eigenlijk omdat ik zelf uh, uh, heel sterk voelde... dat ik meer wilde gaan doen met business spiritualiteit. Ja. En toen kwam ik de, de, Paul de Blotte uh, zijn naam tegen. En toen ja. Van ik vind het wel eens interessant om met hem te gaan praten. Ja. Dus ja. dat is gewoon in de tuin van Nijrode. Zijn, ook samen met Erik Robberson ben ik daar uh, met hem in gesprek gegaan. Ja. En daaruit voortkwam eigenlijk dat hij zegt... Oh, uh, ga eens een keer een workshop ontwikkelen en ja. uh, laat mij dat eens zien. En dan wil ik daar ook... Hè. En hij is natuurlijk ja. toch ook een naam in, in, in deze... Absoluut, uh, ja. In Nederland in ieder geval op dat gebied. En, um, dus uh, van daaruit is ook het artikel ontstaan eigenlijk. Mm -hmm. En hij, zei, hij zei, gaf toen aan dat hij een tijdschrift haft en of het leuk vond om daar een artikel voor te schrijven. Ja. En dat artikel, dat ging ook over wat je net verteld hebt, zeg maar. Die, die menselijke waarden, ja. menselijke waarden. Ja, ja. Dat zijn ja. vijf, vijf hoofdwaarden om het zo maar te zeggen. Kun je ze alle vijf noemen? Ja, ik kan ze ja? zeker noemen. Dat is liefde en dan vooral werken vanuit het hart hebben we ja. het dan over. Dat is een beetje de, de verbindende factor. Mm -hmm. Dat is vrede en dan heb ik het vooral over innerlijke Peace, ja, inner vrede, ja, peace, inderdaad. Dat is uh, waarheid. En dan mm -hmm. heb ik het over, God, ben je authentiek? Ben je trouw aan, aan, aan je eigen waarde eigenlijk? Mm -hmm. um, dat is juist gedrag. En dat klinkt in, in het Indiaas vind ik het mooie, dat is dharma. Maar uh, doe je wat je te doen hebt? Mm -hmm. Je levenstaak. Je levenstaak, inderdaad. En, uh, en dat is geweldloosheid. En dat is heel erg vanuit uh, geweldloosheid. Van hoe ga je om met jezelf, maar ook met je omgeving? Ja. En dan kom je meer bij het maatschappelijk verantwoord ondernemersstuk onder andere mm -hmm. uit. Ja. Kijk ook het, het, het uh, waarnemen zonder oordeel eigenlijk. Precies, ja. het begrip eigenlijk en de ja. acceptatie voor elkaar. Ja. Ja. Ja. Dat zijn er vier dacht ik. We hebben er vijf nu. Oh, we volgens hebben er, er nu vijf. Liefde, ja, liefde vrede, vrede waarheid, waarheid, juist gedrag, dat dharma, Ja. en dan de geweldloosheid. Oh, de geweldloosheid ja. was de nummer vijf. Ja, ja. ja. mooi. Uh, we gaan weer naar een uh, nummer luisteren. Overigens uh, wil ik nog even wat toevoegen over de muziek in deze uitzending. Herman die heeft daar hier heel mooi over nagedacht. We hebben vandaag muziek uit het boek Mijn Eigen Bedrijf. En je zult je afvragen waarom hebben we nou muziek gekozen uit een boek wat Eigen Bedrijf heet. Nou, uh, zoals jullie weten ben ik met Angelique van Driet Riet samen een bedrijf begonnen. En uh, dat heet 24-Hour Coach en die gaat per 1 juli gaat dat, uh, van start. En we hebben natuurlijk vandaag ook weer een fantastische gast, Lisla Fors, in onze uitzending, die ook haar eigen bedrijf heeft. Kortom, uh, allemaal vrouwen met eigen bedrijf. En dat inspireerde Herman om daar de muziek op aan te passen. En deze nummers, deze prachtige nummers, staan allemaal in dit boek. Dus zeker voor elke vrouw die een onderneming wil starten, is dat absoluut een, uh, een aanrader om te lezen. Op onze website www.inspiratieradio.nl kunt u daarover de gegevens vinden vanaf maandag en we gaan dus luisteren naar het uh, volgende nummer en dat is Respect dat is wel het mooie van Rita Franklin Welkom terug, lieve luisteraars, bij Inspiratie Radio. En ons volgende onderwerp waar we het over gaan hebben met Liz is verbinding. Prachtig onderwerp. En Liz, uh, ik zou graag van jou willen horen wat verbinding voor jou betekent. Nou, in eerste instantie is verbinding voor mij verbinding met jezelf. Mm -hmm. Dus met je eigen hart en van daaruit met anderen. Mm -hmm. En um, wat ik de laatste tijd, wat me opvalt... Valt, is dat we ook heel snel geneigd zijn om in deze duale wereld... zeg maar heel snel in een dualiteit te denken. Dus Kun je aan de luisteraars staat ja. even uitleggen wat je daarmee bedoelt? Daarmee bedoel ik dat, uh, om een voorbeeld te geven... dat we even gerelateerd aan hè, waar ik ja. zit, de zakelijke wereld ja. hebben we... en je hebt zeg maar de spirituele wereld, wat twee ouders zijn en lijken... Ja. En uh, ik probeer ze in mijn werk ook bij elkaar te brengen. Maar in de ontwikkeling die we nu doormaken... Ja. gaan we ook van het zakelijke meer naar het, het zachtere. Mm -hmm. uh, maar het lijkt altijd te zijn alsof het, een, het is het een of het ander. Mm -hmm. En je wel, ziet ook hè? dat mensen, en zeker ook managers in deze tijd... zie ik ook vaak zichzelf kwijtraken. Omdat ze dan dat zakelijke totaal loslaten. en denken ze, oh, nu moet ik zacht zijn. Nu moet ik coachend uh, ja. leiderschap uh, mm -hmm. hè, aan, uh, toepassen... En, en vergeten dat het eigenlijk, ik, ik noem het al love en lol. Dus het is, Mooi, het is ja. liefde. Nou, het komt, ook niet, het komt overigens ook uit het menselijke waardeprogramma. Hoor. Dus mm -hmm. niet van mezelf. Maar wel van, je hebt hè, die, die, die zachte kant. Maar ook, ook dat zakelijk en die kaders en de structuur heb, ja. heb je nodig. En dat is eigenlijk een waar een brug tussen gemaakt En die brug worden, dient he? geslaagd te worden. En ja. ik denk dat we heel lang, uh, daar is er ook tegen aangekeken, ja, de andere kant. Precies. En daarom is natuurlijk ook dat vak die leerstoel op Nijrode gekomen ja. om, om die brug ja. te slaan... tussen de keiharde zakenwereld en, en uh, het zachte zaken doen eigenlijk. Ja. Wat overigens echt wel mogelijk is. Absoluut. En steeds meer bedrijven merk je dat zij dat gaan invoeren. Dat ze daar aandacht aan besteden ook binnen... Nou ja, goed, en jij werkt daar natuurlijk ook uh, heel hard aan... om dat uh, te bewerkstelligen bij bedrijven... Kun je iets vertellen uh, waar je op dit moment mee bezig bent? Om, uh, met die verbinding, zeg maar. Uh, op dit moment ben ik, ben ik uh, nou toevallig heb ik een aantal lezingen gegeven. En het is echt een verbinding inderdaad tussen uh, het mannelijke en het, uh, en het vrouwelijke, vrouwelijke eigenlijk binnen, mm -hmm. uh, binnen organisatie. Kun je dat ook wel zien als yin en yang? Ja, wel. Ja, ik denk dat je alles, uh, als je het daarover hebt, als yin en yang ja. kunt zien. Ja. En het een kan niet zonder het ander. Nee. En dat vergeten we wel eens. Precies. In, in, hè, als we op, nieuw, op zoek zijn naar een nieuwe balans, vergeten we dat wel eens. We springen ja. dan naar de andere kant, want dat is het nieuwe en beter. Precies. Ja. Maar we vergeten het ouder te, onderzoeken van, goh, wat kunnen we daaruit meenemen? Ja, vaak wordt er ook gezegd, hè, nu is het zo hip om te zeggen van positief of negatief. Alsof er geen andere mogelijkheid is. En dat is het mooie van yin en yang. Ja. Je hebt, dat staat zo in verbinding met elkaar. Ja. Dat is heel anders door, door te zeggen van uh, positief of negatief. Dat is zo het een of het ander. Ja. En ja. Ek, als je het vindt mooi om, ik ben natuurlijk Chinees geneeswijzer gestudeerd, maar daarin zie je mm -hmm. ook dat het Taoïsme, hè, waar ze waar mm -hmm. het over hebben, dan ga je ook boven dat yin en dat yang. Ja. En dat is ook het, het Waar je als toeschouwer kijkt ja. en geen oordeel hebt over het een of over het ander. Dat is het, en dat dat een waarnemen is, zonder oordeel. Maar dat is het waarnemen zonder ja. oordeel ja, ja. en waarbij je ziet dat het allebei gewoon elkaar dient. Overigens ook de hoogste intelligentievorm. Absoluut. Ja. Ja. Ja. Kun je eens vertellen hoe dat voelt om dus boven dat yin en yang te staan? Hoe heb jij dat ervaren toen je bezig was met die studie? Nou, tijdens die studie was het meer nog een, een kennis, denk proces. ik hoor. En het, ja. uiteindelijk is het mijn eigen groeiproces ja. geweest. En merk ik dat ik daar meer en meer in kom. Mm -hmm. En dat is uh, voornamelijk werk in mijn eigen hart geweest. Om mm -hmm. daar te komen. Mm -hmm. Om mijn eigen oordelen en, en he, los, te los, los te laten. Ja. Vooral over jezelf ook. Nou, over mezelf en in, in mijzelf de twee zijdes mm -hmm. te ontdekken. Ja. He, mijn mannelijke kant, mijn vrouwelijke mm -hmm. kant. Mijn, mijn hele zachte kant, maar mijn, mijn keiharde kant. Ik bedoel... Al die zijden, dus ook in mezelf waar te nemen, te zien dat ik ze ook alle, allebei in me draag. En vooral ook te accepteren dat het zo is. Precies. Ja. En dat er iets hoog, tenminste, het klinkt nu misschien dingen, maar dat er iets als ik me als persoon opzij kan stappen, dus uit dat oordeel, ja. dat er dat gewoon iets in werking is, dat het ook gebruikt, dat ik ook daadwerkelijk als instrument kan dienen, merk ik. Okay. Dus dat ik ook inderdaad soms heel erg streng kan zijn. Ja. En aan de andere kant, op een bepaald moment als het nodig is, weer heel zacht kan zijn. Heel zacht. Terwijl als ja. ik in het oordeel zit, dan denk ik, oh, ik mag nu niet streng zijn, want dat is niet aardig. Mm -hmm. Of nu gaan mensen hè, een mening over mij hebben die ik niet zo prettig vind. Mm -hmm. of, terwijl als, als ik uit dat oordeel stap, dan kan dat dus ook gewoon gebeuren wat op dat moment nodig is. In ja. een groep, in een team of gewoon één op één. Ja, en, en is dat ook zo dat je dat in je lezingen of in je trainingen probeert uh, te leren aan de mensen? Om dus waarnemen. Om te oordelen? Ja, dat is zeker iets wat meegenomen wordt. En ja. hoe wordt dat ontvangen? Want Daar ben ik erg nieuwsgierig naar. Nou, hoe dat ontvangen wordt door de mensen. Want het is ontzettend moeilijk om je oordelen los te laten. Ja. Het is prachtig, maar het lijkt me erg moeilijk om dat aan te leren bij mensen. Hoe gaat dat? Nou, dat is meestal met, uh, met bepaalde confrontaties. Hè? Dus ja. met oefeningen die je kunt doen om mensen inderdaad wakker te schudden. Van, oh, bedoel je dat überhaupt? Ja. Kijk bewustwording. Mensen zijn er zich niet dan bewust. Nee. En, en het werkt meestal best wel snel. Doordat mensen dan ineens wakker worden van oh jee, jee, wat vervelend. Oh, Kan ik het ook op een andere manier doen? Dus... Ja, dat mensen dat eigenlijk niet eens in de gaten hadden. Hè? Precies. Dat aan het orde ja. zijn. Dus, dus, er is niet zoveel voor nodig om mensen wakker te maken. Het is natuurlijk wel heel veel meer voor nodig... om dat dan ook bewust te houden en het wakker te houden. Ja. Maar dat ligt ook niet meer bij mij als trainer of coach dan. Dan is het natuurlijk nee. ook bij de mensen zelf. Om het dat te doen. eigen groeiproces. Precies, en een en, eigen verantwoordelijkheid. Ja. ja, precies. We gaan weer naar een prachtig nummer luisteren... van uh, Nora Jones met Come Away With Me... Come away with me Come away with me And I will we gaan weer verder praten over het prachtige onderwerp... Uh, verbinding en business spiritualiteit. Uh, heb jij... Uh, waar ben je op dit moment mee bezig? Wat, wat kunnen we van jou verwachten in de fase wat nu komt? Zeg maar, workshops... Nou, uh, gra graag natuurlijk, want ik, ja. ik ben natuurlijk, hè, waar ik voornamelijk nu mee bezig ben, is, is uh, dit hele stuk is voor mij in november 2008 nog maar echt, echt uh, definitief zeg maar fulltime uh, in, in eten gegaan. Ja. Daarvoor zat ik ook nog veel persoonlijke ontwikkelingswerk uh, met training en coaching. Mm -hmm. En uh, ik, ik voelde toen van nee, de business beauty dat is echt eigenlijk mijn ding. ding en daar, ja. daar ligt ook mijn kracht. En, ja. uh, uh, dus op dit moment is er nog veel acquisitie gaande en offertes en heel ja, de, ja. die dingen. Dus, uh, eerlijk, en lezingen om op die manier me kenbaar te maken. Ik ben ook bezig met een, een, een boek. Dus dat, dat, dat hoop ik ook ergens uh, af te gaan Wil je daar wat op. over vertellen? Nou, daar kan ik nog niet zoveel kan over vertellen. Het gaat in ieder geval over waardevol uh, leiderschap. Oké. Okay. Ja. Ja. ja. En... Uh, dus de, ja, dat, dat is een beetje wat, wat, wat mij, wat ik, waarvan ik merk dat er heel erg sterk behoefte is. Dat ik mm -hmm. ook merk dat er zeker in deze tijd... Uh, he, de, to, toch met de crisis en met het bedrijf ook zoekende zijn. Ja. Uh, sommigen verstarren juist. Mm -hmm. he, gaan heel erg terug naar de oude, oude structuur. Oude stempel. Oude ja. stempel. En ja. anderen zoeken toch naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen. en uh, nieuwe tijdmanagement zeg precies. maar. Ja, ja. Ja. En uh, wat ik voor mezelf... Kijk, ik wil gewoon mezelf zijn en ik heb het gevoel dat ik heel veel te brengen heb, en heel veel uh, uh -huh. aan, aan kennis en ervaring kan doorgeven. En dat Mooi. is uh, wat ik graag doe. Ja. Ja. Wat is nou de mooiste kennis die je eigenlijk uh, door wil geven? Is dat meer vanuit je bedrijfseconomische achtergrond, of juist meer vanuit wat je in India, zeg maar die Indiaanse tradities, uh, hebt gestudeerd? Nou, voor mij is het allebei. Weer die combinatie. Weer die combinatie. Ja. Ik, ik, ik, voel, ik heb ook het idee dat ik een verbinder ben. Ja. Het westen en het oosten. Ja. En, en, en het is voor mij niet, ligt het niet alleen maar in het oosten. Nee. Je hebt natuurlijk ook een prachtige achtergrond. Maar ja, je twee mooi kan verbinden. Precies. Ja. En ja. ja. nou, het, het geldt misschien nog ineens niet alleen maar in het bedrijfsleven. Mm. Dat geldt eigenlijk overal. Toen ja. ik in de accupentuur zat vond ik het ook prachtig om de regulieren meer met alternatieven te verbinden. Ja. En daar me ook sterk voor te maken. Dus het, het ligt op, op, op, al, op alle vlakken. Beide vlakken, ja. Precies. Dus, uh, nee. Nee, het ligt niet alleen in het oosten, het ligt ook in het westen. Maar uh, wat voor mijn eigen ontwikkeling wel het allerbelangrijkste is: is dat ik me inderdaad verbonden voel. Mm -hmm. Verbonden met iets wat naar mijn idee veel groter is dan ik en wij allemaal, zoals we hier zitten. Hoe zou je dat noemen? Ja, ik, ik noem het God, maar ik ben katholiek opgevoed, dus mm -hmm. dat zit er nog een beetje. Geloof je in God? niet God als een persoon dat op een wolkje zich uh, daarboven bevindt, wel nee. God als een energie die zich overal in bevindt en waar alles eigenlijk uh, uit bestaat. Ja. Universum. Universele. Universum en kosmos, of hoe je het ook ja. wil noemen. Kosmische energie. Mm -hmm. ja. Ja, en die verbinding voel ik steeds sterker, of nou in de natuur, of met mensen. Dus ja, dat geef ik wel heel graag door. En als ik kijk hoe mijn hart zich ontwikkeld heeft en zich geopend heeft... en hoeveel liefde ik kan voelen, dan mooi. hoop ik dat ook door mijn werk heen in ieder geval ook mee te geven. Ja, nou, je straalt het ja. in ieder geval uh, ontzettend ja. uit. Dat, uh, helaas kunnen jullie dat thuis <laughs> niet zien, maar dat is absoluut te zien. Dan uh, gaan wij weer naar een mooi nummer luisteren. En dat volgende nummer is eigenlijk, uh, hebben wij extra ingelast... ...toch uh, even uit... Uh, ...ter nagedachtenis van Michael Jackson... ...die uh, deze week is overleden... ...willen we toch een, een nummer van... Uh, ...van Michael Jackson draaien... ...en uh, het nummer is... ...Heal the World... ...van Michael Jackson...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 zijn allemaal bedroefd dat hij is overleden... maar zijn ook wel tot de conclusie dat hij wel verlost is van het lijden. Goed, we gaan verder over spiritualiteit. Lis, eh, elke gast vragen we altijd wat spiritualiteit betekent voor jou. En in dit geval wil ik het aan jou vragen. Wat betekent het voor jou in het dagelijks leven... Alles. <laughs> mm -hmm. Volgens mij bestaat er niets zonder spiritualiteit. Mm -hmm. Voor mij in ieder geval bestaat er niets zonder spiritualiteit. Mm -hmm. En spiritualiteit is voor mij ook heel, heel erg het aardse leven. Mm -hmm. Gewoon zijn. in het moment zijn. Genieten van de dingen. Bewust zijn van wat je doet, waarom je het doet. Ja. Um, je verbinden met anderen. Mm -hmm. Hè? Dus, dus eigenlijk ook in de meest simpele levensdingen uh, ja, vind ik het terug. En dan probeer ik het ook zelf uh, ja, te implementeren. Ja, eigenlijk. precies. Ja. Dat is ook eigenlijk. Zoals jij het vertelt. Je vertelt het zo mooi. En eigenlijk vanuit je hart. Of vanuit je buik. Waar het hoort. Hè? Daar hoort spiritualiteit te staan. En er zijn nog steeds mensen die denken dat het te maken heeft met heksen. En, uh, en raar gedoe. En, en, en voodoo En dat soort dingen. Maar ja, mede door dit programma proberen we ook dat uh, uh, onderwerp spiritualiteit. Op, op een plek te geven waar het hoort. En ja. Elke gast, ook jij, draagt daar weer aan bij... om dat uh, verder te kristalliseren. En uh, heeft dit invloed gehad eigenlijk ook uh, op jouw praktijk... die je begonnen bent, zeg maar destijds begon het met acupunctuur... Heeft dat meteen invloed gehad, die spiritualiteit? Of heeft het al invloed gehad op je hele leven eigenlijk? Wanneer is dat nou precies begonnen? Nou, nogmaals, ik denk onbewust dat heel mijn leven invloed ja. heeft gehad. Hè? Bewust is het inderdaad met toen ik 24 uh, was en instortte... Ja. Nou, toen nog twee jaar even een beetje geschopt en daarna begon de acceptatie te komen, maar ook het bewust worden. Ja. Ik voelde al heel snel van, goh, de oplossing vind ik niet in, uh, ook wel in, in alternatieve geneeswijze en de reguliere geneeswijze, uh -huh. maar ook zeker bij het terugkeren naar mezelf en, uh, en, en terugvinden van mezelf. Ja, ja. ja, heel mooi hoe je dat uh, verwoord. Um, als je nou spiritualiteit wilt omschrijven, hoe zou jij dat doen in een in, in krachtige zin? Dan zou ik eigenlijk drie woorden willen gebruiken. En dat is hoofd, hart, handen. Hoofd, en, hard, handen. en als die in een eenheid zijn met elkaar. Dus ja. als onze gedachten, onze woorden en onze daden in harmonie zijn met elkaar. Dan ja. heb je de creatiekracht. En we, meestal pakken we één iets. Hè? We zijn ja. heel erg. Ja, ik ben gevoelsmens. Mm -hmm. of ik ben een denk Maar als die drie dingen met elkaar uh, in, verbinding in verbinding staan. Dan zie je dat je de meest mooie dingen ook kunt creëren. Maar dan is die verbinding. Dat hart is wel het centraal. Hè? Dat ja. is wat het hoofd en die handen verbindt met elkaar. Is het ook zo, uh, naar mijn idee is het ook zo, als je een van die drie zou vergeten, dat je dan ook niet het, het, het uiterste eruit haalt. Ja. Hè? Dat je dan nou, dan blokkeert ook vaak. Dan, dan je, ja. je ontwikkeling eigenlijk. Nou, dan maar dan. Ook, ook de dingen die je graag wenst. Die je graag de wenst. Dingen die je wil vervullen. Dan zie je dat daar iets in gebeurt. Ja, het stroomt dan niet, dus het stroomt je ziet op de dan flow. Niet. Precies. Ja, ja. precies. En als je dan merkt dat, dat je op dat punt staat... dan heb je nog wat te leren. Dan ja, nou dan nog... kun je kijken van... goh, waar, waar mis ik nog iets in? Of waar ja. kan ik nog wat meer balans in brengen? Precies, ja. ja. ja. Is dat ook... Um, uh, het hoofddoel eigenlijk van jou ook om die balans te brengen. En ja, absoluut. En, ja. en wat ik eerder al zei, hè, ook het balans tussen het spirituele, het mentale, onze mm -hmm. overtuiging, het emotionele. Hè. Hoe ja. ga je om met je emoties, maar die vrede ook in jezelf mm -hmm. je te vinden. En het fysieke net zo goed, want dat lichaam, ja. hè, spiritualiteit lijkt soms ook heel ver van dat fysieke af te staan. Precies. Maar dat lichaam hebben we nodig om hier onze handelingen te verrichten... Om, om hier ons werk te kunnen doen. Dus ook dat verdient aandacht. Ja. En dat is natuurlijk ook wat ik met mijn accumatuur... heel sterk ja. heb meegekregen... maar ook uh, me heel bewust van ben geworden. Ja. Mooi, ja. We gaan weer een, uh, een nummer draaien. Herman? Ja, we gaan nu een, een nummer draaien van Marieke Jager. Het is een, uh, een hele jonge zangeres. Ze is in 2003 gestart. Uh, ja, ik... Uh, ik vind het geweldig wat ze doet. Het mm -hmm. nummer wat we nu gaan beluisteren is in januari opgenomen. Mm -hmm. Het uh, clipje wat erbij zit op uh, YouTube is uh, in de sneeuw. In de Hollandse sneeuw uh, genomen. genomen. Ja, prachtig. Um, ze is krachtig. Uh, ja, melancholiek. Nonchalant. En haar positieve uitstraling die voel je gewoon dwars door de muziek heen. Mooi. Het nummer heet uh, Honey Honey. Marieke Jager. Mm.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 But there's really nothing to it all Lieve luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. We gaan de agenda voorlezen. En, uh, dit keer beginnen we met een evenement van Ananda... in dialoog met uh, Pranaparamita, het onderwerp ontwaken. Het is weer in de Doelenzolder, Stadsbibliotheek Haarlem. Wanneer? Nou, op 30 juni. De aanvang is om 8 uur. De zaal gaat open om half acht. Kosten zijn 10 euro in de voorverkoop en aan de zaal... Indien niet uitverkocht, 12,50 euro. Voor informatie kunt u kijken op www.ananda.nl. Maar uiteraard ook op onze eigen website kunt u die informatie uitgebreid teruglezen. Dan een workshop Vrijheid en Zelfacceptatie door Tineke Buitenhek en Paulus Kuiper. Dat is in Villa Terra Panache aan de Dr. Schaapmanstraat nummer 3 in Zandvoort. Dat is op donderdag 2 juli van 10 tot 5 kosten zijn 75 euro inclusief lunch, etc. Informatie ook weer op www10 Dan een lezing Genezen op eigen kracht door Lara Massanoa Tatje. Ook weer in Villa Therapanage aan de Dr. Schaapmanstraat nummer 3 in Zandvoort. Deze is op zondag 5 juli en duurt van half acht tot tien uur. Kosten 10 euro. Kijk voor meer informatie op onze website www.inspiratieradio.nl Dan hebben we een ladies lounge en, uh, bij ons in Zandvoort. Strandtent 23A, de spot, op vrijdag 10 juli. Informatie kunt u vinden op www.gotothespot.com En ik kan er nog wat meer over vertellen. Dat er namelijk, uh, uh, u kunt namelijk genieten van een heerlijke yoga sessie. Uh, Pedalboorden, massage, handlezen en nog veel meer. Dus kijkt u op www.gotothespot.com. Dan hebben we een lezing van Rishis in Amsterdam. Um, van Anodea Judith. Manifest your dream, creation is ecstasy. Waar is dat? Dat is in de Delight Studio aan de Weteringschans nummer 53 in Amsterdam. Op zondag 12 juli. Aanvang 10 uur tot 5 uur, inclusief lunch. Kosten 95 euro. En voor deze informatie kunt u kijken op www.ricies.nl. Dan hebben we nog een uh, mooi evenement van de Cosmic Energy Connections. Open avond is dat. Uh, ook weer door Ingrid Verhoef. Ingrid Verhoef hebben wij eerder in onze uitzending gehad. Waar is deze open avond? Aan de Saaftingen, 33 in Haarlem. Woensdag 15 juli van 8 tot half 10. 10 euro inclusief koffie en thee. Uh, u kunt zich aanmelden op haar website. Dat is www.cosmicenergycenter.com Vindt u dat lastig om, uh, of heeft u het niet kunnen opschrijven? Kijk dan gewoon op onze website inspiratieradio.nl en kijkt u dan naar de Cosmic Energy Connections Open Avond. zover de agenda. Ja, Liz, het, uh, het zit er alweer op. Ja, dat gaat, gaat ontzettend snel. snel. Ik uh, heb genoten van, uh, van jouw mooie antwoorden. Nou, dankjewel, het is leuk om hier te zijn. Fijn, ja, ik wil je hartelijk bedanken dat je hier was. Of dat je hier nog steeds bent. We leven in het nu. Ik wil uh, Herman hartelijk bedanken voor jouw uh, mooie toevoegingen van de muziek dit keer ook. Graag gedaan. En voor de techniek die je iedere keer weer uh, professioneel uitvoert. Dankjewel. Onze volgende uitzending is op zondag 12 juli, ook weer van 8 tot 9 uur s'avonds. En onze gast is dan Tony Rekerov en de uitzending wordt gepresenteerd door Richard Buitenhek. Tot dan wordt deze uitzending om zondag 8 uur s'avonds herhaald en elke woensdagochtend van 11 tot 12. We hopen dat jullie weer met plezier geluisterd hebben naar deze uitzending. Straks lees Lis nog een prachtige tekst voor, een van haar artikelen die zij zelf geschreven heeft. Dus luistert u naar haar tekst. Vertrouwen in overvloed. Veranderingen. Eigenlijk zijn we voortdurend aan onderhevig. Veranderingen op het gebied van werk, relatie, op landelijk en wereldniveau. Alles is continu in beweging. Veranderingen brengen onzekerheden met zich mee. Onzekerheden waar we allemaal verschillend mee omgaan. Over het algemeen zijn er maar weinig mensen die veranderingen zonder angst en weerstand doormaken. De meesten onder ons houden toch graag controle. Ze plannen zoveel mogelijk vooraf, houden vele lijstjes bij en zorgen dat ze ten alle tijden de teugels strak in de hand houden. Een methode die in een stabiele omgeving prima is uit te voeren, maar in een dynamische omgeving vaak belemmerend kan werken. In een wereld die eigenlijk voortdurend aan veranderingen onderhevig is, blijkt het al snel lastig om controle te willen houden. Maar hoe kunnen we de teugels wat laten vieren? En wat maakt dat we meer met de stroom mee durven gaan? Mijn ervaring is dat mensen die de controle willen houden... over het algemeen weinig vertrouwen hebben in het leven en haar voorzienigheid. Ze denken dat zij zelf alles in de gaten moeten houden... omdat het nu anders niet gaat zoals zij willen en... of zij niet krijgen wat ze willen. Maar wat als dat nu niet eens nodig is? Wat als er een kosmische wet van kracht is die ons alles geeft dat we nodig hebben? ook al is dit misschien niet, altijd wat we nodig denken te hebben. Dat zou betekenen dat we meer los kunnen laten, vertrouwen en overgeven. Waardoor er ruimte ontstaat om ook daadwerkelijk aan te trekken wat we nodig hebben. We zijn in deze wereld gewend geraakt aan het feit dat we moeten overleven. Ieder vecht als het ware voor zijn eigen recht en plek hier op aarde. Maar wat als er plaats genoeg is voor iedereen...